In Britse steden is het relatief rustig. De politie is opnieuw massaal aanwezig op straat... en ook beschermen buurtwachten zelf hun eigendommen. Alleen in de Londense wijk Eltham was een incident. Daar bekoogde een groep van ruim 100 man de politie met flessen. Volgens omwonenden riep de groep rechtsextremistische leuzen. In de politiek gaan stemmen op om een streep te zetten... door de aangekondigde bezuinigingen op de politie. Mogelijk gaat premier Cameron daar vandaag op in... tijdens een extra zitting van het parlement...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 Vanuit de jaren negentig, hoorde De Boo Redleys uit Engeland. En Wake Up Boo. Goedemorgen allemaal. Het laatste van de nacht klinkt anders hier bij de Varen op Radio 1. Ik zei het al. Ik ga het komend uur. Dat zal. Nou, man, dat zijn het over zo'n kleine trikwartier. De volledige tune draaien van zomergasten. Verder aandacht voor het Volkhoed Festival in Eindhoven. En er valt een cd te winnen. Het meest recente album van Joshua, The, the Rock. En de taart heet dat album. Daar krijg je straks een vraag over. Maar ook nog opnamen uit de eigen archieven. Die gaan ook langskomen het komend uur. Zo bijvoorbeeld hetgene wat je nu gaat beluisteren. 26 juni stond hij in Met het oog op morgen... Embrace song Die Dustled Kids. Dezelkit, hij zong dit Embrace in Mette Doog op morgen. 26 juni jongsleden vond dat plaats vorige week. Toen was er een cd te winnen, de nieuwe cd van Jos Stone. En ik vroeg aan jullie luisteraartjes uh, waarom Jos Stone juni jongsleden in het nieuws was. Nou, wat was er gebeurd met uh, Jos Stone? Met Jos gelukkig niks. Maar er waren twee uh, onverlaten die... Uh, een poging tot moord op haar uh, wilde doen. En dat is uh, gelukkig vereideld. En om die reden kwam zij in het nieuws. Degene die het antwoord uh, wist te geven, waren meerdere die het antwoord uh, goed hadden, maar degene die dan uit de goede antwoorden uh, geloot is, dat is Ria Romeinen, woonachtig in Amsterdam. Die kreeg de CD van Jostoon toegestuurd. LP1, de titel van dat album. Hier is nog eens een, een trek: karma. On my own. I should just let you go. I should been a little bit stronger, baby. If I was just a little bit sweet baby, I know, I know, I know. I wouldn't be here alone. Thank God I'm a little bit mean, baby. I am what I am. You did. What been a little bit smarter baby i try not to see when you are Wittige muziek op LP1. En dat is dan de titel van de cd van Josh Stone. Karma, daar liet ik je naar luisteren. Voor volgende week kan je dan de cd van Joshua Redden uh, winnen. The de the Rock and the Tide is de titel van dat album. Ik laat je een eigen opname horen van Joshua Redden. Uit het programma van Giel Belen. En ik wil van jou weten, I'd Rather Be With You. Op welk album dat staat van Joshua Redden? Ga op zoek naar de, het e-mailadres van de 18e de Anders en geef het antwoord door. Ben je volgende week misschien de gelukkige bezitter van de nieuwe CD van Joshua Redden? Sitting here on this lonely dock Watch the rain play on the ocean top All the things I feel I need to say I can't explain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 now here's the sun come to dry the rain warm my shoulders and relieve my pain you're the one thing that i'm missing here with you beside me i no longer fear i need to be bold need to jump in the cold water need to grow older with a girl like you finally see You were naturally the one to make it so easy when you showed me the truth Yeah, yeah, yeah, I'd rather be with you Say you want the same thing too I could have saved so much time for us Had I seen a way to get to where I am today You waited on me for so long So now, listen to me say I need to be bold, need to jump in the cold water Need to grow older with a girl like you Finally see, you are naturally the one to make it so easy When it show me the truth Yeah, I'd rather be with you Say you want the same thing too Say you feel the way I do Joshua Wedden, zoals hij niet zo heel lang geleden klonk bij het programma van Giel Beelen. Een eigen opname. En ik wil van je weten op welke cd, op welk album staat dit nummer wat je zojuist gehoord hebt. www.avada.nl, programma en En dan vind je het contactadres. die e-mailadres van de nacht klinkt anders. Hmm zodat hij Gilbert O'Sullivan, maar eerst een Australische Belg of een Belgisch Australië. Zoek het maar uit. Gotha is de naam van de zanger en die wordt bijgestaan door zangeres Kimbra. 60 jaar oud. Maar hij maakt nog steeds praten. Dit is van een recente radio 1 CD Gilbert O'Sullivan. All they wanted to say. En het duurt nog een paar weken. Maar voor de fans eh, belangrijk genoeg om te noteren 26 augustus op BBC 4, de televisiezender. Dan is er een documentaire onder de titel Out on his Own. En dat gaat allemaal over Gilbert O'Sullivan. Zodat ik aandacht voor het Folkwood Festival dit weekend in Eindhoven. Dit is een van de bands of komt ze uit Canada, Pooh Girl. Muziek uit Canada en ze zullen optreden op het Folkwood Festival in Eindhoven komend weekend. Zo is het toch, uh, Tieners, Kampers? Ja, dat klopt, ja. Poor Girl. Want, want jij hebt ze gecontracteerd? Ja, ja. <laughs> Poor girl. en ze komen uit uh, Canada. Wanneer treden ze precies op? Uh, die treden op op de zaterdagavond, uh, alle berg. Ja, alle nou, nou, zaterdagavond ja. in ieder geval. Hoeveel seditie ja. is dit van het uh, Folkwood Festival? De twaalfde keer dat we het kunnen organiseren. De twaalfde keer? Ja, ja. Kijk eens aan, maar even voor de duidelijkheid, het is niet in Eindhoven Centrum, maar aan de rand, hè? Ja, we zitten in een heel mooi park aan de noordzijde van, uh, van Eindhoven, vlakbij uh, het PSV trainingscomplex. Het Jonglanderparkje in Eindhoven. Kijk eens aan, uh, drie dagen duurt het? Ja. En het gemiddeld aantal bezoekers, uh, wat, wat kun je daarover zeggen? We zitten uh, per dag ongeveer 1800 uh, bezoekers. Een heel groot deel daarvan, die logeert gewoon op de, de tijdelijke uh, luxe camping, die we net zo op de park hebben aangelegd. Mm -hmm. dus, uh... Ik denk, kijk eens aan. En uh, ja. bezoekers. Uh, welke leeftijdscategorie uh, zit dus uh, er Dat is eigenlijk heel breed vanaf uh, vanaf 16 jaar tot, tot 65. Uh, het is heel gemeleerd uit heel Nederland komt het, een aantal uh, bezoekers komt uit België. Mm. En dan uh, link-rechts nog eentje uit Duitsland of. Uh, Frankrijk, dat is een mooi publiek. Nou ja, kijk eens aan, ja. er is dus nog steeds belangstelling voor de volkmuziek. We denken dat het langzamerhand uh, weer belangstelling voor begint te komen. We zijn twaalf uh, jaar geleden mee begonnen ja. en, en toen was het toch echt wel heel vreemd uh, in, in het landschap van de Nederlandse festivals en muziek en je ziet de laatste drie vier jaar uh, zeker in Eindhoven, maar ook in de rest van Eindhoven. In Nederland steeds meer een toename van uh, het aantal ja, muziekgebeurens met, uh, met volkmuziek en met uh, sing Een fijne ontwikkeling. Nou, kijk eens anders. Ja. Uh, mooi. Ik zag in ieder geval ook uh, een oud-gediende daar uh, op de affiche staan, Sido Martens. Ja, ja van Fungus. Van oh. Ja. Kijk eens anders, we hebben we toch uh, een mooie focus. Rimon van het Groenhouden is er ook? Ja. We uh, programmeren internationaal. Ja. Uh, nou, Leemond is natuurlijk gewoon een berg. Dus uh, je zou kunnen zeggen, dat is toch wel erg dichtbij. Mm -hmm. um, ik probeer in mijn programma altijd, altijd om tenminste minst één of twee namen te zetten... die een wat breder publiek ook uh, herkennen. Als van, hé, hey, wat zou dat zijn? Um, wel passend natuurlijk binnen het genre wat we, wat we doen. Um, en als je dan vertaalt als, als goede muziek... Met, met een boodschap erin en, en zeker goed om naar te luisteren, dan past daar helemaal uh, van het Goedwoord er erg goed in. Okay. En verder, ja, het is een kennisweer van Berthes Borgers. Berthes is een, mm -hmm. uh, een saxofonist, natuurlijk, hier uit Veldhoven, de, de, vlakbij Eindhoven. <lacht> uh, ik ken Berthes al heel mijn leven, die heeft bij hem in de bandje gespeeld. Berthes heeft vorig jaar bij ons gespeeld, nou, dan vaak je weer door en dan via-via krijg je zo'n contact. Dan. en dan, dan krijg je ook enthousiasme bij, bij de muzikant zelf uh, die zoiets heeft van gek heb we ik wel eens van gehoord van een feestje van jou laat ik hem eens naartoe toe gaan <laughs> ja. ja precies je hebt op de meeste festivals kraampjes waar diverse attributen te ja. koop zijn sowieso daar waar het gaat om drank en voedsel maar ja. op folkwoord ook nog een aantal bijzondere kraampjes die passen in de sfeer van het festival ja, ja je kunt bij ons kun je een als je wilt een nikkelharpa kopen? Of een wat? Een, een nikkelharpa. Wat moeten we daarmee? Ja. <laughs> nou, een hoop geld meenemen. dat zijn duur dingen. Nee, het is een, een Zweeds folkmuziekinstrument. Uh, ja. Uh, een beetje draaierachtig, uh, uh, een beetje sitar uh, qua uiterlijk. Mm -hmm. uh, wat ik wil zeggen, we hebben bij ons een stuk of tien instrumentenbouwers uh, staan. Die uh, zelf instrumenten bouwen, uh, zeker repareren. En dat zijn instrumenten waar, waar muziek meestal wel iets mee te maken heeft. En dat zijn Lilium uh, Pipes, ja, uh, de, of de, welse doederzakken. Ja. Uh, uh, Schotse Doedelzakken, uh, Spaanse Doedelzakken. Nou, kortom, degenen uh, die uh, actief zijn ja. met het beoefenen van de instrumenten, kunnen uh, daar de contacten over. Wat ze, wat ze hebben, ja. Ja, met, met bijzondere instrumenten. Uh, ja. De ka kaarten zijn uh, aan de kast zetten te koop. We nog uh, vandaag de hele dag. Uh, gewoon via onze site www.volkmoeds.nl. En aan de kassa zijn er voldoende kaarten in de verkoop, zowel voor het hele weekend. En nou, wat kost een, uh, een dagkaart? Uh, een dagkaart zit op 32 euro. Ach, kijk eens, dan krijg je een, een, een programma met een hoop artiesten in ieder geval. Ja, we hebben ze uitgerekend: 2,20 euro per artiestbetaling bij ons uh, als entree. Uh, bij kijk eens aan, we hoorden al uh, Poor Girl uit Canada. Ja. Uh, Martin Simpson, wie is dat? Die staat op de, de, de, de vrijdag, de zondag, sorry, ja, zondagmiddag om twee uur. Op het grote podium, oud verdiende. Die wilde mm -hmm. met alle grootheden de, binnen de folkmuziek. En die gaat bij ons solo optreden, hartstikke mooi. Oké, okay, ik wens je veel succes, Tines Kampers, van het Volkgoed Festival. Ja. Dit weekend in Eindhoven. Hier stond die Martin Simpson. Ja, Oké. Okay. Hoi. Hoi. To found him with two joints and they put him away. They give him three years at 18 and for this much weed. Three years at 18, it's a crime indeed. Here come the bike cops with their hollies. And cigarettes dangling, mirror shades shining. Gonna take him home. Gonna take him home. We all here to take easy money home He come home at 20 Out on the street He got much more than respect From the old friends he'd meet To give him real good weed To fix up his head And the dirty black tar That killed him stone dead Here come the white horse The black plume Crystal carriage shining, the brass band moaning. Gonna take him home, take him home. We all here to take easy money home. You know they call him Easy Money. He played the horn in Tremaine, he blew it so fine till they put him away. Played with old Danny Barker, he played with the best, and now we're playing for him. As we lay him to rest, oh glory, glory, hallelujah, when I lay my burden down, glory, glory, hallelujah, when I zanger Martin Simpson, die dit tekent, staat op het Folkwood Festival in Eindhoven. Easy Money. Dat was wat hij zong. De nasleep van de Radio 1 Tour Top 100 heeft opgeleverd dat wij. Tot in het eind der dagen tussen vijf en zes drie Franse platen achter elkaar gaan draaien. In de nacht klinkt anders, je hoort zo dadelijk uh, de Limburger Geer Reinders in het Frans. Le Dimanche, Dimanche à Orly was 1963 een hit voor Gilbert Bicot. En dit is de allernieuwste plaat van Vanessa Paradis. Tu quand tu es sûr la scène la scène Sit C'est bloc 21 J'habite un très chouette appartement Que mon père, si tout marche bien Aura payé en moins de 20 ans On a le confort au maximum Un ascenseur et une salle de bain On a la télé, le téléphone Et la vue sur Paris au lointain Le dimanche, ma mère fait du rangement Pendant que mon père à la télé Regarde les sports religieusement Et moi, j'en profite Pour m'en aller Je m'en vais Dimanche à Orly Sur l'aéroport On voit s'envoler Des avions, pour tous les pays, tout l'après-midi. Il y a de quoi rêver. Je me sens des fourmis dans les idées. Quand je rentre chez moi, la nuit tombée. À 7h moins 5 tous les matins, Nicole et moi, on prend le métro. Comme on dort encore, on ne se dit rien. Et chacun s'en va vers ses travaux. Dans le soir, je retrouve mon lit. J'entends les Boeing chanter là-haut. Je les aime, mes oiseaux de nuit. Et j'irai les retrouver bientôt. Oui, j'irai dimanche à Orly. Sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions. Tous les pays où toute une vie, il y a de quoi rêver. Bonjour, de là-haut, le bloc 21 Ne sera plus qu'un tout, tout petit point Départ à destination d'Amsterdam Hambourg et Helsinki Vol finir 854 Embarquement immédiat. Porte numéro 37. Départ à destination de New York et Houston. Vol Air France 007. Embarquement immédiat. Porte numéro 44. Bonjour Can gonna... I? Le, jour. le dimanche le jour, c'est le jour des jours pour faire l'amour. dans la messe, le dimanche et le jour, tu t'embrasses quand tu dors. Le dimanche et le jour, après la messe, le dimanche et le jour, hier -oh. encore, le dimanche et le jour, vraiment, oui. le dimanche et le jour. dans la cuisine, le dimanche et le jour, devant le four, le dimanche ta terrible de 1991, Le Dimanche, Dimanche à Orly was uit 1963. Gilles Berbicot en Vanessa Paradis zong La Scène. Ik splint nieuw die single, als single niet uit in Nederland. Maar in Nederland kan je wel via YouTube kijken naar de alleraardigste clip van dit La Scène van Vanessa Paradis. Even gaan kijken als je voor de computer zit. Zitten doen we ook zondagavond, kwart over acht, Nederland 2. Future Jazz geserveerd op de vroege donderdagochtend bij de Vara. De nacht klinkt anders een tune gebruikt door de VPRO. Uh, de kijkers, de regelmatige kijkers, de trouwe kijkers van zomergasten... hadden het natuurlijk onmiddellijk herkend. Hier begint zomergasten altijd mee. Maar dan hoor je nauwelijks een minuut van existens, Want dat is de titel van het stuk dat je hoorde. Gespeeld door de Noorse pianist Bugge Wesseltoft. In 1998 maakte hij het album Sharing en daarop vind je dit Existence. De tune dus van zomergasten en Jelle brandt die zal aanstaande zondag de juristen en mensenrechtenactivisten... Lilian Hoe hokang you ontvangen. Kijken dus in ieder geval vanaf kwart over acht weer op Nederland 2. Vandaag, de 11e augustus, is het de dag dat het alweer 12 jaar geleden is... dat we een bijna totale zonsverduistering hadden in Nederland. In uh, het zuiden van België en in Luxemburg, noorden van Frankrijk... kon je die totale zonsverduistering helemaal meemaken. Maar vandaag is het ook de dag dat Erik Carmen jarig is. In 1949 werd geboren en Joe Jackson die werd in 1954 geboren... 1984, 57 jaar wordt u vandaag. Joe Jackson, you can't get what you want. Nog een uh, radiotip. Zondagochtend. OVT van de VPRO op deze zender heeft een serie lopen. Een zomerserie onder de titel Brother Where Art Thou? Een serie over historische broederparen. En de broederparen die aanstaande zondagochtend centraal zullen staan. Dat zijn Dave Davis en Ray Davis van de Kings. Een hit voor Dave Davis in 1967 en Dave. De broer van Ray, de twee mannen zullen aanstaande zondagochtend tussen 10 en 12 centraal staan in OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO hier op deze zender Radio 1. Dave en Ray Davis over tegenspoed en solidair met elkaar leven en voorspoed. Dat is allemaal aanstaande zondagochtend. Luisteren zou ik zo zeggen. Luisteren ook naar deze zenders, duidelijk na het nieuws van 6 uur. Bert van Sloten. Met de toestanden in Engeland en over de centjes. Dit was in ieder geval de nacht geen het anders bij de vader op Radio 1. Volgende week zijn we er weer. Mijn naam is Groen Koeners. Een mooie dag verder.